Johan Cruijff dreigt op te stappen bij Ajax als de club niet zijn kant kiest. Gisteren werd bekend dat de Raad van Commissarissen zonder medeweten van Cruijff... heeft besloten dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt in Amsterdam. Cruijff noemt de gang van zaken onbeschoft. De andere leden van de Raad van Commissarissen steken volgens hem de hele club in de fik. Het Nederlandse fotomodel Talita van Zon wordt niet vervolgd. Er waren aangiftes wegens bedreiging, smaad, laster en mensenhandel...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 Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon ook nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10. In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. In de provincie Noord-Holland komt nog plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Het was een behoorlijk drukke avondspits. De files zijn nog niet allemaal weg bij elkaar, nog 64 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn wel opgelost. Wat nog opvalt is de aanrijding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Bees en Af het Geldermans moet verkeer nu via de vluchtstrook rijden. Vanaf Culemborg staat daar 3 kilometer. Er was een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Almere. Alle reisroken zijn weer vrij. Tussen knopende Rijnsweert en Hilversum nog wel 9 kilometer. Ook aanrijdingen op de A58. Van Breda naar Tilburg staat tussen Bafel en Goorden 7 kilometer. Daar is de reisrook dicht... Van Eindhoven naar Tilburg staat tussen best en oorschot 4 kilometer. En daar zijn twee rijschoken dicht. Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl. In mijn vak ben ik altijd op zoek naar talent.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 Ik ben Ernst Daniel Smit. Ik ondersteun het talent van de stichting MS Research. U ook. Dank u wel. De kwaliteit van de postbezorging van PostNL rolt achteruit. In Meldpunt klachten van consumenten en postbodes. Over zoekgeraakte, foutbezorgde en vertraagde post. In Meldpunt de klachten en de reactie van PostNL. Vanavond 5 voor half 8, Nederland 2 bij Max.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 Dames en heren, onze gasten is een Belgisch-Marokkaanse schrijfster... die drie jaar geleden debuteerde met het meer dan goed ontvangen Vrouwenland. En nu verschijnt haar tweede roman met de intrigerende titel... De man die niet begraven wilde worden. Waarin ze genadeloos laat voelen wat er gebeurt... als een mens zijn leven lang om de belangrijkste vragen heen zeilt. Hier is Rachida Lamrabet. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 17 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er elke dag, vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt natuurlijk mailen naar onze... Ons gastenboek, website, radiokunstof.nl. Radiokunstof Daar kunt u uw reactie, uw vragen, uw opmerkingen kunt u kwijt. Rachida Lamrabed is onze gast. Welkom. Dankjewel. je Geheel overgekomen uit België. Daar heeft België. een halve dag over gedaan. Zoiets. En nu geland hier. <laughs> Fijn dat je er bent. Fijn om de uh, te vragen. Uh, je bent eigenlijk ook net terug uit Londen, waar dat je writer-in-residence was. Wat, heb jij, wat is het belangrijkste wat je meegebracht hebt uit Londen? Wat ik heb meegebracht uit Londen is dat, uh, dat ik heb gezien hoe um, die, die stad opgebouwd is door, uh, door de wereld. En je, je ziet echt de hele wereld in die stad. En die diversiteit is immens en die energie is heel erg positief. Kan ook heel erg destructief zijn op sommige momenten zoals we afgelopen zomer hebben gezien. Maar... Uh, de, de, de positieve energie die daar, die daar die ik daar heb gevoeld was immens. En, en, en hoe die mens en hoe die diversiteit die stad ook vorm geeft je, je, je begon met het woord me en toen dacht ik, ja, ja ze gaat multicultureel het, zeggen maar ze buikt niet af nee, inderdaad, nee, maar um, je wou dat niet ik, zeggen ik, ik, nee, omdat het inderdaad een, een, een, een term is die nogal zwaar beladen is tegenwoordig ja. het, is een, het is een term die vervoeid wordt en, en uh, mensen hebben het wel gehad met dat multiculturalisme dus, uh, maar, um, maar in Londen heb je heb, je het ge, heb ik het gevoel gehad van der, kijk, ze doen toch wel iets goeds met die, met die diversiteit en um, ik had het gevoel dat we daar dingen wel konden, konden leren en, en um, wat, mij, wat mij heel erg opviel ook is dat die diversiteit ook uh, zijn eigen plek opeist en daar wachten ze niet heel braaf tot iemand hen zegt van nu, nu mogen jullie jongens, daar nemen ze gewoon zelf het, het heft in handen en daar vertellen ze hun verhalen, dan maken ze hun, hun, hun, hun, hun geschiedenis en daar vertellen ze, maken ze hun toneel hun theater, ja. hun muziek. Ja. En dat breng je mee naar België nu? Dat zou mooi zijn, moest dat lukken, maar ik heb daar in ieder geval heel veel inspiratie opgedaan. Ja. En ik heb gezien hoe het ook kon of kan. En uh, dat opent perspectieven in ieder geval voor al die zure uh, en, en doemdenkers die, die ervan overtuigd zijn dat die multiculturaliteit op niks, uh, op niks dra uitdraait. En dat het een falikante mislukking is. En dan heb ik zoiets van: het kan, het kan wel en het kan wel iets moois uh, opleveren als je daar maar. Uh, Open voor staat. Daar gaan wij straks vast nog wel over spreken. Want jouw werk gaat daar voor een deel over. Jouw leven gaat daar voor een deel over. Het gaat ook over heel veel andere dingen. Maar het komt allemaal wel samen in je boeken in ieder geval. Aangeschoven is ook Jeroen Stout, ja, onze hallo. filmman. Hij gisteren begon het ITVA, het grootste documentaire filmfestival van Nederland, van Europa misschien zelfs wel. En het was weer eens zover. Wat was weer eens zover? Er werd de hele avond gediscussieerd over de vraag of het nou allemaal echt was of dat alles in scène was gezet. Van die openingsfilm waar van we het gisteravond over hadden. Hoe heet die ook alweer? Die Ambassador. Juist. Dus nou daar dus zullen we straks meer over hebben. Vandaag werd er over hele andere dingen gedebatteerd. Uh, over zuren en doemdenkers gesproken. Uh, zoals je weet, uh, er zitten nog wat bezuinigingen aan te komen... die ook de documentairewereld zullen, zullen treffen. Uh, en dus was vandaag de vraag... Uh, hoe ziet de toekomst van de Nederlandse documentaire eruit? En het is wel bijzonder dat dat net nu gebeurt. Want iedereen is het toch wel over eens... dat de oogst van de Nederlandse documentaires dit jaar... Erg rijk is. rijk Zelfs uh, Ali Derks, de, de directeur van het festival, heeft dat gezegd. Terwijl die heeft vaak in het verleden nog als een, een kritische noot uh, gekraakt. Uh, maar goed, veel goede Nederlandse documentaires. En ik heb er ook uh, twee gezien. Oké, okay, gaan we straks over hebben zo rond half acht, Jeroen Stout. Ik zei al, luister als u kunt reageren op deze uitzending... via onze website radiokunsthof.nl. We gaan zo meteen praten over het boek De Roman... De man die niet begraven wilde worden, van Rashida Lamrabet een boek wat uitgegeven is door de bezige bij België. Want die heeft inmiddels ook een dependance daar. Dat is niet eens een dependance is een volledig bedrijf... wat geloof ik alle andere uitgeverijen in België zo'n beetje opgeslokt heeft. Zo lijkt het erop, ja. In ieder geval Mantoor en Meulenhof vallen nu ook onder de vleugels van de bij. Heb ik begrepen. Maar ik wilde eerst nog even een ander onderwerp uit de kranten uh, aan je voorleggen. Het nieuws. In Nederland uh, gaat het eigenlijk nu elke dag... dag in dag uit over de financiële crisis... Van Europa, de financiële crisis in Nederland zelf, die ons boven het hoofd hangt. Is dat eigenlijk in België ook uh, onderwerp van gesprek? Ja, absoluut. Het domineert gewoon weg. de, de, de, nieuw, de nieuwsvergaringen en uh, de kranten. En dus men praat over, over helemaal uh, over niets anders dan over die financiële crisis, die. Uh, die toch wel brokken, brokken maakt. En, um, en hoe is een financiële crisis als gesprek van de dag... in een land waar geen regering is? Dat, is het een beetje, um, dat maakt het een beetje moeilijk. omdat je inderdaad, We zitten al in die hele precaire financiële uh, situatie... en dan zit je natuurlijk zonder regering. En dat maakt het natuurlijk heel, heel absurd en heel gevaarlijk. Want je wordt extra op, door de gaten gehouden... Um, door... Uh, um, die internationale instanties, je hebt de Europese Commissie die net, uh, en ik heb het gehoord op, op de radio net, uh, dreigde met sancties als uh, de overheid, um, als men nu geen akkoord had rond de, over die begroting en, en niet uh, met een regering um, uh, voor de dag zou komen. Dus ja. uh, we, ja, België staat er niet zo heel goed voor. Um, iedereen kijkt op de vingers, maar um, het lijkt alsof we daar niet echt uh, schot ik... in krijgen. Ja, en dan, uh, kan dat er dan uiteindelijk ook op, op, op neerkomen dat, dat we... We hebben het nu uitvoerig over Griekenland gehad. We hebben het zelfs we hebben het over Portugal, we hebben het over Spanje. We hebben het over Italië niet te vergeten. Frankrijk wordt al een beetje. En dat we straks dus ook gewoon uh, dat hele rare, ja, vreemde, het is, gekke landje België. Het is heel raar, maar meer en meer wordt inderdaad België in een adem... vergeleken met, met, met wat er gebeurt in Griekenland en wat er gebeurt in, in, uh, in Portugal. En dat is um, uh, een beetje te gek voor woorden, omdat ja, je hebt toch een, een, een, een land als België dat toch wel een zekere economische ruggengraat heeft en, en een bepaalde positie heeft ja. gehad en dat kan op 1, 2, 3 heel erg afbrokkelen en, en veranderen. En, en wat, wat betekent dat dan voor de gewone man in de straat? Want um, het is allemaal heel erg abstract natuurlijk. Hè. Um, op dit moment, uh, er worden, er, men spreekt over miljarden verliezen van, van allerlei um, instanties. Um, net nu nog ook met, uh, met, met, dat, uh, met, met Arco, wat uh, door zijn participatie in, in Dexia... In, in moeilijk vaarwater is gekomen en dat nu vereffend moet worden. Men spreekt over miljarden verlies. Wie gaat dat, uh, wie gaat dat betalen? Maar tegelijkertijd is dat niet iets wat jij gewoon... terwijl je over straat loopt, bij wijze van spreken, ziet. He, de crisis is nog niet heel erg voel, voelbaar. Het is gesprek van de dag, vooral dat. Het is het gesprek van de dag, maar je voelt wel een zekere onzekerheid... en een zekere angst, toch wel. En je ziet het ook bij mensen die het sowieso al niet goed hebben... Die hebben geen perspectief dat, het heel snel, dat hun situatie heel snel gaat veranderen. Je hebt uh, een enorme werkloosheid bij sommige uh, categorieën van, van mensen. Vooral jonge mensen. Die dreigen dus voor eeuwig en altijd geparkeerd te, te, te blijven in die werkloosheid. En dus met geen enkel perspectief op, uh, op verbetering. Mm -hmm. Dus hoe dat zit het, zie je wel. Hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk met je eigen angst voor deze crisis? Leeft het in jou? Ja, weet je je, je, je begint je wel wat uh, ongerust te maken. Vooral omdat ik heb vier kinderen en ik heb vooral voor hen um, angst. Dat, dat, dat, uh, ik vraag me af, ja, wat voor, in wat voor wereld moeten zij opgroeien? En um, hoe, hoe gaat dat verder gaan? Um, maar goed, ik, ik geloof dat um, zolang dat je die zekerheid hebt dat je, kan, dat je kan gaan werken, dat je je huur kan betalen, dat je je, je maandlasten kan betalen... Um, en, en je hebt het gevoel dat dat nog goed gaat dan denk ik dat, uh, dat die angst wel van op een bepaalde afstand gehouden kan worden. Maar ik stel, ik stel me toch vragen bij mensen die, bij wie dat, dat sowieso uh, al moeilijker was in het verleden. Hoe, hoe moet dat nu zijn? Um, hoe uh, gaan mensen die inderdaad uh, um, sowieso uh, in, in, de, in de werkloosheid zaten... of uh, het moeilijk hadden om uh, hun huur, hun maandelijkse huur te betalen... hoe gaan zij dat, dat overleven... En ik ja, ja. Ik, ik kijk naar de toekomst. Ik, ik, ik, maak me zorgen voor mijn kinderen. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Van uh, ja, en uh, wat voor van de, de generatie jongste. die uh, ja de generatie die na mij komt? Die de na jongste komt. is geloof ik nog maar twee, hè? Ja, je hebt jonge die wordt word word, uh, binnenkort twee, ja. ja. Laten we het over je boek gaan hebben. Laten we iets hoopvoller gestemd uh, zijn. Althans, in ieder geval ligt er een mooi boek voor me. Uh, dat jij geschreven hebt, Rachida Lamrabet. Je bent schrijfster, dit is je tweede roman. De man die niet begraven wilde worden. Pakweg vijf jaar geleden kwam je als een komeet de Vlaamse letteren binnen. Althans, zo staat het omschreven op de achterflap van dit boek. Inmiddels ben je al een paar boeken Verder, je bent in de prijzen gevallen. Je wordt veel en vaak uitgenodigd om toch ook deel te nemen aan debatten... Um je, je bent de eerste schrijfster, en misschien is dat ook wel de reden daarvan... van Marokkaanse afkomst die in Vlaanderen heeft laten kennismaken... met de wereld tussen twee culturen, de Noord-Afrikaanse en de Belgische... zonder dat je daarin uh, ja, moraliserend of uh, belerend wilt zijn. De man die niet begraven wilde worden is in feite een monoloog. Een vertelling van een man. Ja, Misschien moet je het gewoon zelf vertellen. Het is een, het is een monoloog van een man die in crisis is. Ja, een man die eigenlijk alles... Uh... Alles wat hij heeft opgebouwd, ziet verpulveren. En, en um, dan, dan is de vraag die ik me dan stel... Um, hoe reageert zo'n man op, op zo'n crisis? Inderdaad, hij verliest alles en verliest zijn baan. Zijn geloofwaardigheid, zijn, zijn huwelijk gaat zo'n stuk. Daarmee verliest hij zijn gezin. Ja, absoluut. En en ik vond het wel, wel boeiend om eens na te gaan... wat, wat, wat is dan de, de, de, reactie, de ultieme reactie van zo'n man... om zichzelf terug uit het slop te halen of niet uit het slop te halen? Wat doet hij dan? Hoe reageert hij? En, en het boek begint inderdaad met, met, met, met Mons heeft het hoofdpersonage... dat dus op een ijskoude vloer ergens ligt te wachten... om zijn ultieme daad te stellen... En die daad moet hem in staat stellen om niet alleen maar... alles wat hij in het verleden verkeerd heeft gedaan weer goed te maken... maar ook om zichzelf, bij wijze van spreken, heruit te vinden... om iemand anders te worden. Want de persoon die hij voordien was, was blijkbaar, was blijkbaar niet goed genoeg. Nee. Over die persoon die hij was, daar gaan we het zo uitvoerig over hebben. Vertel eerst eens hoe dit idee bij jou geboren is... om, om, om dit zo te gaan doen, om dit verhaal te gaan maken. Ik heb, ik heb um, echt wel een fascinatie voor, voor mannen die geconfronteerd worden... met, met mislukking en met, uh, met dingen die niet werken zoals ze zouden moeten werken. En dan is het altijd interessant om te kijken van... Uh, hoe, uh, hoe reageert, reageert een man daarop? Een man. Waar, waarom dan per se een man? Omdat je, je, ik het gevoel ik... heb dat, um, ja, m, dat, dat heel veel mannen... zonder te willen veralgemenen, en veel minder veerkrachtig zijn dan vrouwen... Um, ik denk dat vrouwen, uh, althans, die ervaring heb ik toch bij, bij de vrouwen die ik ken. Um, ja, de, de, de bluts en de buil incasseren en, en, en gewoon terugkrabbelen. En, en proberen te redden wat er te redden valt. En te doen wat, wat ze moeten doen. En um, bij Monsif, um, toch in het begin, um, leek het ook even alsof die gewoon instort. En... Uh, en daar blijft liggen. Maar hij krabbelt ook terug. Op een heel eigenaardige manier krabbelt hij terug... en probeert hij toch dingen te bewijzen en recht te zetten. Dus je wilde eigenlijk uitzoeken of een man uh, dit ook kon? Uh, de, die veerkracht ook kon uh, zien? Uh, ja, ik twijfel twijf er niet aan dat, dat mannen ook veerkrachtig kunnen zijn. Daar twijfel ik niet aan. Maar elk individu is natuurlijk verschillend. Maar bij Mons heeft zelf vond ik het wel interessant om... Om dat uh, van heel nabij te bekijken en te fileren en te zien van ja goed, um, het is een man voor wie het echt wel voor de wind ging. Hij heeft eigenlijk zijn successen geboekt zonder eigenlijk al te veel inspanning uh, moet te moeten leveren. En dan gaat het gemakkelijk. En dan ben je een, een hele meneer, je hebt, je hebt het allemaal. Maar wat doe je dan als om de een of andere rare reden um, dat allemaal niet zo vanzelfsprekend meer blijkt? Ja. En dat het gewoon kan verdwijnen wat je hebt opgebouwd. Die, die vanzelfsprekende successen, dat materieel gewin enzovoort. En dan is het weg. En wat doe je dan? Ja, dat is grappig dat je dat zo formuleert. Want eigenlijk heeft Monsufre gedaan uh wat heel veel mensen uh, altijd uh, vragen, wat de ma maatschappij van je vraagt... je namelijk volledig aanpassen. Hij zegt op een gegeven moment ook... Als, alsof hij zich uh, bijna onzichtbaar heeft willen maken in zijn eigen omgeving. Hij is eigenlijk een echte middenklasse jongen geworden. Met, uh, ondanks het feit dus dat hij van... Uh, origineel allochtone afkomst is, heeft hij gewoon een uh, dikke vette auto voor de deur. Hij heeft een goed huis, hij heeft twee kinderen, hij heeft een vrouw. Hij heeft het materieel inderdaad, zoals mm -hmm. je zegt, uh, heel goed voor elkaar. goede baan, uh, twee keer per jaar op vakantie, relatieve vrijheid. Uh, zit niet heel strak in het pak, drinkt een biertje. Daar houdt hij geloof ik heel erg van. En nu wordt hij eigenlijk als het ware in jouw boek althans afgestraft door zijn vrouw. Die in hem toch meer liever een soort strengere praktiserende moslim ziet dan deze middenklasse klassenjongen, terwijl dat altijd het hoogste ideaal zou zijn. Ja, nee, wel, ik denk niet dat ze hem afstraft. Ik denk dat ze evenveel een, uh, een zoekende is. Um, um, Monsif is dat veel minder. Monsif is niet echt iemand die op zoek is naar de grote vraagstukken, om die op te lossen, de grote vraagstukken, de grote normen en waarden. Beetje oppervlakkig wel. Ja. Wel, ja, inderdaad. Hij wil zijn hoofd er niet over breken. Voor hem is het allemaal niet zo belangrijk. Voor hem is het belangrijk dat hij gewoon een heel le leuk huis heeft. Leuke meisjes, zijn dochters. Um, en, en, en een leven leidt dat, dat, dat wel fijn is. Heel mooi en, en, en, en, en, en relaxed. Hij, moet niet, of hij wil niet nadenken over al die uh, ingewikkelde vraagstukken... over religie, over traditie, over normen en waarden... over waar hij naartoe wil, over dit en tien jaar. Hij leeft zijn leven en punt. En dan komt zijn vrouw die daar dan op een gegeven moment... Ja, ze vertrekken uh, uh, op, op hetzelfde punt. Namelijk, ook Nora is iemand die heel erg ambitieus is... en het materieel ook allemaal heel goed wil hebben... En dan op een gegeven moment maakt zij wel een omslag. En die omslag is er omdat zij inderdaad moeder is geworden. Ja. En dan stelt, zwingt die vraag zich wel aan haar op van... Oké, okay, voor mij was het misschien niet zo heel erg belangrijk... om heel erg duidelijk te, voor mezelf te bepalen waar ik naartoe wil, wie ik ben... waar ik wel en waar ik niet in geloof, maar nu ben ik moeder geworden. En het is belangrijk dat ik toch wel een bepaalde richting aanduid voor mijn dochters. Het goede voorbeeld, Ben. Het voorbeeld geven en, en toch een soort kader aan te reiken aan die meisjes... zodanig dat ze, ja, dat ze, kunnen bepaalen, kunnen, dat ze weten wie, dat ze, wie dat ze zijn en waar, waar, waar ze vandaan komen. En hoe het komt dat uh, grootmoeder uh, inderdaad vijf keer per dag bidt... en, en mama niet. Dat, dat zijn allemaal vragen die die kleine meisjes opwerpen. En waar Nora, die een goede moeder is die wil die meisjes natuurlijk niet in verwarring brengen... en die wil ze een, een stabiliteit geven. En die stabiliteit is ook dan in Noras wereld... ja, je moet die dan ook een, een ideologisch kader geven, een, een, een filosofisch kader. Um. Eigenlijk schets jij nu een huwelijk, uh, een man en een vrouw... waarbinnen in, in, in een notendop gebeurt wat er heel veel gebeurt in de moslimgemeenschap. Tenminste, dat neem ik aan... Namelijk, ja, mm. hoe kan ik een moderne moslim zijn... met behoud van uh, uh, de waardering en het respect voor de traditie... enerzijds, anderzijds toch meegaan in de tijd... me aanpassen aan de samenleving waar ik mij genesteld heb... Mm. En, en welke plek neem ik daarin? Ja, en op welke manier mm. breng ik mijn kinderen groot? Dat wel, soort kwesties. Absoluut, en, en dat zijn vraagstukken die, die je meer en meer gaat, gaat, gaat tegenkomen nu... omdat je inderdaad meer en meer die, die middenklasse krijgt... Van, uh, opgeleide uh, Marokkaanse of Turkse mensen of wat dan ook, met een, een, een bepaalde, um, met een moslimachtergrond, maar die wel in het Westen zijn grootgebracht enzovoort. En was die middenklasse, die, die mensen die nu middenklasse zijn, was altijd het hoogste ideaal in de eerste instantie van dat wij maar gewoon. Uh, dat materieel allemaal heel goed voor elkaar hebben. Nee, en dan ik, vinden we daarna wel ik, uit uh, hoe het met ja, de moraal is. Ja, ik, ik, ik durf me daar niet... Ik ga er geen, geen, wat ik heb geprobeerd is, is ja, dat, dat uh, microniveau van dat ene zin... onder de loep te leggen mm -hmm. en, te, en, en, te, en te bekijken. Um, dat wil helemaal niet zeggen dat dit een... Um, een blauwdruk is van hoe het overal eraan toe gaat. Uh -huh. um, elk gezin is, is, uh, is apart op haar eigen manier. Uh, en, um, dus wat, wat, maar wat, wat, wat ik hier wil heb willen, willen, willen aantonen is: van kijk, je hebt die twee individuen, die, die man en die vrouw, en die hebben. Um, die worst, ja, vooral die vrouw dan, die worstelt toch met een aantal vraagstukken waar die man niet uh, aan tegemoet wil komen. Waar die man. Um, uh, niet bij wil stilstaan. En, en die, laat, die laat heel die zoektocht aan hem voorbij gaan. Hij vindt het niet belangrijk. Um, dat, is, dat is één manier om het, om het te bekijken. Um, en, en het klopt inderdaad dat in dit geval Monsif en Nora vooral, vooral die ambitie hadden om het te maken materieel. En dan dachten ze, van eens we dat hebben bereikt, dan valt, dan ook alles, dan ja. valt alles op zijn plek. En dan ja. is de puzzel inderdaad uh, compleet en dan, en dan moeten we niets meer doen. Maar voor Nora is dat blijkbaar niet genoeg. Voor nee. Nora komt dus na dat materiële komt daar toch ook die, die, die, die, die ideologische, die religieuze leegte die ze ervaart... en die ze toch wil invullen. Ja. Ja. Ja, je hebt dat wel heel mooi opgeschreven. En dan wou ik je vragen om dat voor te lezen... waarin eigenlijk het, het schisma tussen man en vrouw heel uh, duidelijk wordt. Ja. Volgens Nora was het grote verschil tussen ons... dat ik me veel te weinig vragen stelde... en zij zich juist veel te veel vragen stelde. Naar mijn gevoel stelde ik mezelf net genoeg vragen... om een evenwichtig leven te leiden... Ik liet net genoeg twijfels toe om niet voortdurend te hoeven wankelen of niet te zelfvoldaan en verwaand te worden. Twijfel was belangrijk, maar je mocht daar niet mee overdrijven. En voor de rest was het zaak om gewoon te leven, de dingen van alle dag zo goed mogelijk te doen en te proberen er ook nog wat plezier aan te beleven. Ik probeerde, in tegenstelling tot Nora, niets te doen waar ik geen zin in had terwijl ik van haar terwijl ik van haar behaagziekte soms horendol werd. Ze wilde haar ouders niet voor het hoofd stoten. Ze ging naar trouwfeesten van verenichten en neven, hoewel ze die mensen amper kende, enkel en alleen omdat ze nu plotseling van mening was dat je je familie moest koesteren. Een opvatting waar haar vader bij zwoer. Familie is alles, bleef hij herhalen, en Nora, die haar ouders weer op een voetstuk had geplaatst, was het er volmondig mee eens. Ze begon onze kostbare weekends op te offeren door familie uit te nodigen en door zelf voortdurend op bezoek te gaan. Alles wat haar ouders zeiden was goed en over, en over het, het overige stelden ze zich vragen. Hoe ouder de meisjes werden, hoe meer Nora's hoofd vol raakte met vragen. Van die rare vragen soms, onheilspellende vragen over ons en de dood en wat dan met de meisjes. En dan zei ik dat het me onwaarschijnlijk leek dat we allebei tegelijkertijd dood zouden gaan en de meisjes wees zouden worden. En dan kon ze me een van haar dodelijke blikken toewerpen, waardoor het idee van een plotselinge dood mij al veel minder irreëel toescheen. En als de meisjes zouden zien dat je drinkt, wat moeten we hun dan zeggen? Kon ze me verwijtend vragen. De meisjes zien toch niet dat ik drink en trouwens, ik drink toch niet de hele tijd? Oh, je bedoelt dat je nog geen alcoholist bent? Overdrijf niet, Nora. Ik drink heel af en toe en je weet dat ik dat nodig heb. En ik heb nodig dat je niet drinkt. En in dat drinken zit dan, zit dan natuurlijk het grote ver, verwijt. Maar wat je eigenlijk schetst in dit boek... is een Nora die ook heel graag de voorbeeldfunctie uh, wil vervullen... Voor de, niet alleen voor haar kinderen... maar eigenlijk voor de hele Marokkaanse gemeenschap... Uh, waar, ze, waar ze uit voortkomt. Behaard ziek noem je haar ook in deze. De hele familie, alles, alles moet helemaal in orde zijn. Hoe... Uh, hoe belangrijk is dat eigenlijk uh, om toch even te generaliseren in, uh, in de Marokkaanse gemeenschap om het goede voorbeeld te geven? Well, ik weet niet of je, het, of je het kan verengen tot de, de, de Marokkaanse gemeenschap. Of wat. Ik, denk, ik denk dat het echt wel een, een menselijke trek is dat mensen... Um, um, ja, willen plezieren dat ze, dat ze goed, goed gezien worden door de gemeenschap, door de mens, door de vrienden. Door, um, en, en daarin verschilt Nora denk ik heel, niet zo heel erg... Um, waaruit niet dat Nora natuurlijk een, een, heel, een heel moeizaam proces heeft doorgemaakt met haar ouders. Dat ze op een gegeven moment, toen ze jonger was, um, ja, die ouders ook gekwetst heeft, weg is gegaan. Ze daar niks meer van moest, moest hebben. Radicaal had gekozen voor, voor, voor, uh, voor haar eigen uh, en haar manier van, van leven. En dan maakt ze het, ze klimt op. Ze, ze trouwt, komt een beetje in, in het meer conventionele uh, patroon... Ja. Hè, wat, wat men verwacht van een, van een, een, een jonge vrouw. Um, en, en ze maakt het. En dat maakt haar sowieso al als een, een, een rolmodel. Want zoveel vrouwen die het maken in die, in die gemeenschap heb je, heb je niet. Um, um, en als je dat al, al hebt... En, en, en, en Nora heeft het gevoel van... ik heb een verantwoordelijkheid hier... Um, ik moet die rol opnemen. En dus neemt ze die rol ook uitermate... misschien wel zelfs te... maar in ieder geval uitermate serieus. Ze neemt die heel erg serieus. Zeker omdat ze het gevoel heeft... dat ze iets goed te maken heeft ten aanzien van haar ouders. Die ze in het begin toch zo heeft verfoeid. Als ik het zo mag zeggen. Daar had ze vroeger toch geen goed woord voor over. En nu heeft het gevoel van... ik heb het vertrouwen en de erkenning van mijn ouders teruggewonnen. En ik ga... Ik ga dat ook doen voor de rest van de gemeenschap. Ja. En ik ga bewijzen dat ik het waard ben. En ik ga dat ook tip top in tip top spelen. Ik bedoel, ik wil, ik wil iemand zijn die waar, waar niets op aan te merken valt. De, ik vraag het ook omdat wij spraken met de redacteur van je uitgever Eva Bergman. Zij hebben geleid je bij het schrijven van deze boeken. En zij zei, een van de dingen die mij verbaasde... is dat ze me vertelde dat ze op moet passen dat ze zichzelf niet censureert. En dan gaat het dus over jou. Mm. He? En mensen hebben soms de neiging haar als spreekbuis van de gemeenschap te zien. En dat wil ze absoluut niet zijn. Dat... dat dat soort... Dat, nou, deze zin die klopt niet helemaal. Omdat haar boeken dan fout gelezen zouden kunnen worden. Op een debuut werd ze wel eens aangesproken vanuit de moslimgemeenschap. Die vonden dat ze een raar beeld van de islam gaf. Oftewel, uh, ja, je kan wel bij allerlei dingen denken... het is het individu wat nu spreekt. Maar uiteindelijk word je toch ook opgeslokt door de gemeenschap. En ook afgerekend op het beeld wat je uitstraalt of uitdraagt voor die ja, gemeenschap... Absoluut. daar heb jij dus blijkbaar zelf mee te maken. Ja, en, en het, is, het is zeker een vast uh, iets wat in twee richtingen loopt. Het klopt inderdaad dat, je, dat ik um, heel erg oplet om toch geen stereotypen te bevestigen. En dus ik, ik, ik hoed mij ervoor om... Uh, Stereotypen bijvoorbeeld stereotype van vrouwen. stereotype moslimman bijvoorbeeld. En je, hebt, je hebt in, in 'Vrouwland' een, een, een personage. Dat is, dat is je um, eerste roman. Dat is mijn eerste roman. Um, en, en dat is een, een heel gelovige jonge man die niets goeds te zeggen heeft over het Westen, het decadente Westen. En dan kreeg ik van journalisten um, heel, heel vaak de vraag van, en is dit nu, um, is dit nu de, de, de Marokkaanse moslimman? Nee, dit is niet de Marokkaanse moslimman, dit is het personage uit vrouwland, mm -hmm. een individu. En um, dus uh, dat gevaar is er dus wel. En, je ho en ik hoed me dus op, om, om, om dat soort van stereotypen te... te te bevestigen. Dat is naar de kant van de verbeelding toe. Maar naar de andere kant toe, de, de kant van de gemeenschap waar je uit voortkomt... wordt er ook nauwkeurig gelet op, op de beelden die je schetst... Mm -hmm. of, de, of de karakters die, jij, die je boetseert ja. in nu, taal. Het, het, het, een, een, ja, een recent, een recent voorbeeld van inderdaad... Um, hoe uh, sommige, sommige, want het, ja, je, je, je, de gemeenschap spreekt niet uiteenstemmen. Je, je hebt individuen die dat, die dat lezen, die dat zien en die, en die komen dan zeggen wat ze ervan vinden. En dat is het geval geweest met, met het toneelstuk Belga dat ik schreef voor het arsenaal in Mechelen. Daar voerde ik een, uh, een eerste generatie Marokkaanse man op, uh, op het toneel, in, in, gekleed in een Elvis pakje. Ja, omdat hij gewoon heel, heel gek was op Elvis in die tijd. En dat was ook zo heel veel jonge um, eerste generatie mannen... die naar hier kwamen, waren in hun twintig... en, en waren ook gewoon, en, dol op Elvis. En, en gek op, op die westerse muziek. Dus, um, en, en een paar jonge, jonge mannen uh, zijn komen zeggen... dat ze dat niet apprecieerden... om een eerste generatie man in Elvis pak op het podium te zien, rondhuppelen. Omdat zij inderdaad het beeld hebben van die eerste generatie man... die heel respectabel is men plaatst die op een, op een verhoogd stukje... omdat dat mannen zijn die toch veel hebben proberen te bereiken. Die toch die moedige stap hebben gezet om die oversteek te maken... van Noord-Marokko naar het Westen. Dus die kunnen niet geassocieerd dus worden die kan met zo'n pakje. Ja, je moet die met, met respect behandelen. En, en ja, dat kan je inderdaad doen, maar je hebt die vrijheid om... Ja, dat waren ook mensen. Die hadden ook hun, hun voorkeuren en hun ja. gevoelens. En, en dat, dat is de mag, vrijheid dan, van ja, de dan mag, dan mag je daarin dan, uh, dat mag je uitbeelden, volgens mij. Maar, dus daar zijn de meningen over verdeeld. Zijn de meningen over verdeeld ja. Ja. Wij, wij praten zo door, er is verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat 6 kilometer de tussen Culemborg en de afrit Gelder Er is een ongeluk gebeurd en eh, het verkeer kan alleen langs via de vluchtstrook. Het is beter om om te rijden, dat kan vanaf knooppunt Everdingen via de A27 en de A15. Ook een ongeluk op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Bij Vught staat 2 kilometer, de rechte rijstop is daar dicht... A4 Amsterdam-Den Haag nog drie kilometer bij Hoogmaarden, de Op A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel drie kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunststof praat ik vanavond met Rachida Lamrabet. Zij schrijft ze woont in België. Uh, ze woont in, de, in een dorp in de buurt van Luik, om heel precies te zijn... waar je net met, met man en vier kinderen naartoe bent verhuisd. Uh, wij gaan zo nog even praten over, over de plek waar je vandaan komt... En, en ja, wat jou gebracht heeft tot hetgene wat je het liefst doet... namelijk schrijven, hè, het schrijven van boeken, wat je met veel succes doet. Maar we gaan eerst naar de film, naar het ITVA Documentaire Filmfestival Internationaal. documentaire filmfestival dat gisteren in Amsterdam... Ja. met de nodige bombari commotie. en commotie van start ging. Jeroen. Ja, nou ja, dit is dus weer een hoop te doen over de openingsfilm... en of het nou allemaal wel, uh, wel echt is, ja of nee. Het gaat over uh, The Ambassador. En nou goed, nog even in het kort... Het is een film van, van, van een Deen met uh, Brugger. Die doet alsof hij een zakenman is die in Centraal-Afrika een luciferfabriekje wil beginnen. En dat is allemaal omdat hij uh, wat meer wil weten over de illegale handel in bloeddiamanten. Uh, nou goed, er zijn een hoop mensen die echt iets hebben van... ja, volgens mij is het gewoon van begin tot eind gewoon allemaal, allemaal nep. Nou goed, Mocht het zo zijn, dan ben ik er in ieder geval met, uh, met open ogen ingetuind. Ja, want gisteren was je nog met overtuiging aan het vertellen... dat het toch uh, ja, en, nou, ik, een heel bijzondere ik, ik, figuur was. Ik, ik blijf er toch wel bij. dat, dat ik, ik denk toch wel dat het echt is. Ook omdat uh, we hadden het er gisteren ook over. Er is een, een, een of andere Nederlandse zakenman die bemiddeld heeft. Want deze man wilde graag een, een diplomatiek paspoort krijgen. En deze man heeft er bij bemiddeld. Er hart allerlei uh, ja, corruptie omheen en dat soort dingen. En deze man is niet tevreden. Die vindt dat die, ja, hij is opgenomen met een verborgen camera. En vindt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst. Nou, er is een stuk verschenen in Vrij Nederland. Hij is uh, langs geweest bij de wereld draait door. Nou ja dan moeten die of ook allemaal uh, in het complot zitten. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Of zij zijn er natuurlijk ook ingetuind. Dat zou ook kunnen. Dat maar... laatste, dat, dat, dat lijkt me niet onmogelijk. Nee, maar nou is er ook nog weer dat, dat deze man... die heeft dus een gesprek gehad met de directie van het ITVA... dat hij erop tegen was. En uiteindelijk heeft hij gisteren met goedkeuring van het ITVA... een briefje verspreid. Nou ja, dat is zo'n zo zo vortje eigenlijk. Wat voor veel mensen weer de reden was. Want het is allemaal nep, want het is gewoon zo'n soort raar papiertje. Uh, uh, maar goed, daarin neemt, u, ja, daarin neemt u dus af, uh, afstand van die film... Uh, en, maar het rare is, daar staat ook alweer een nummer in van een, een of andere advocaat. En ja, die heb ik gebeld. En dan neemt echt een vrouw op, gewoon een secretaresse. En die ook weer dolverbindt en zo. En, ja, anders moet dat ook allemaal verzonnen zijn. Nou ja, dat, dat, dat, dat geloof ik niet. Dan, dan zijn ze wel zover. Gijsje heeft dat... zijn huiswerk gedaan, hij heeft een nummer gebeld. En ja. ik denk dat het veel meer is. Ja, maar het, het, het, het het geeft natuurlijk toch wel aan dat, dat de filmmaker... een beetje zijn doel voorbij schiet. Want ja, hij wilde een documentaire maken over corruptie in Afrika. En het gaat nu alleen maar over hem. En het doet me wel een beetje denken aan drie jaar geleden... aan Enjoy Poverty van, van Renzo Martens die ook eigenlijk zoiets had. Maar ja, dat was een film waarbij hij doelbewust die camera op zichzelf richten. Want hij had zichzelf neergezet als de personificatie van de witte man. Hè. En doordat hij de kijk als het ware vraagtekens liet, uh, liet plaatsen bij zijn eigen gedrag... gingen wij vraagtekens plaatsen bij het gedrag van het Westen in het algemeen uh, richting Afrika. En ja, die dubbele laag die ontbreekt toch echt in, uh, in die film van, uh, van gisteravond. Goed, we houden daar aan vast. Er, was een, er werd veel gepraat, er werd gedebatteerd over de toekomst van de, ja. van de Nederlandse documentaire. En dit allemaal onder dat beroerde stente van, van komende aanstaande bezuinigingen. Ja, want natuurlijk, veel fondsen moeten geld inleveren, maar ook de omroepen. En nou ja, goed, zoals het er nu naar uitziet, zullen een hoop documentaire, maar in de toekomst gewoon geen werk meer hebben. En nou goed, er werd over gedebatteerd van hoe kunnen we toch, uh, ervoor zorgen dat, dat die kwaliteit hoog blijft. En dat was een bijzonder ongestructureerd debat. De een had het over, uh, over crowdfunding, dat was dan de toekomst. En de ander van we moeten meer geld uit het buitenland halen. En nou ja, goed, iedereen buitelde over, over elkaar heen. Maar er was toch één opmerking die wel bleef hangen. Uh, zowel bij mij als ook bij, bij een hoop andere mensen. En dat was een opmerking van uh, Suzanne van Voorst van IDTV. Die zei, ja, die hele Hollandse school die begint een beetje sleet te raken. Uh, en ja, de Hollandse school, ja, er bestaat niet echt één Hollandse school... maar uh, ja, veel Nederlandse films die kenmerken zich toch wel door ja, gedegen research... mooi camerawerk je, je voelt vaak de, de, de hand van de maker... Um, en, ja, je ziet steeds meer documentaires uit het buitenland... die gemaakt zijn met, met, met, met iPhones. Hè. Of, nou, je merkt dat, dat de nieuwe technieken... ook een hele nieuwe manier van, van produceren met zich meebrengt. En ja, Dat hele Nederlandse fondssysteem, eh, financieringssysteem... dat is er helemaal niet op, eh, op toegerust. Want, want één ding is me daar wel duidelijk eh, aan geworden... dat als je een documentaire wil maken... en je gaat eh, via de officiële weg aan de fondsen, aan gelden proberen te komen... Dan... Dan moet je gewoon moet wel je, ja, een plan een moet je eind... inleveren. Ja, maar wat een eindeloos geduld hebben ook. Dan moet je een eindeloos gedu geduld hebben. En dan moet je dus ook echt ja, een uitgebreid plan inleveren. En, en ja, dat levert een bepaald soort documentaires op die op zich ook heel waardevol zijn. Maar je mist daarmee natuurlijk wel een beetje de dynamiek, de, de, de dynamiek een... en de energie... Nee, van, die je dus juist met dat soort op... nieuwe technieken ja. dus juist wel, uh, wel kan ja. hebben. Goed, dat was dus een zinvolle opmerking uh, van, van de dame van, uh, ja, van IDTV. Zinvol, ja. Je hebt twee documentaires gezien, even kort. Uh, the Sound of the Bandonean. El sonido del bandonean. V uh, is, uh, een officiële tip. Volgens mij gaat hij morgen in première in uh, in gezelschap van de koningin. En Maxima. Even jou toch ook geloof ik. En mijzelf ook. Ja. Ga je de voor de film je... of ga je voor Maxima? Nou, allebei. Allebei, oké. Okay. Ja. Eigenlijk. <laughs> en? Ja, nou ja, dat is Moet misschien... ik me hierop verheugen? Ja, nou ja, dat vond ik wel. Misschien wel echt zo'n zo voorbeeld van zo'n zo zo Hollandse schoolfilm. Hè. Bijzonder mooi gemaakt met misschien een wat klein verhaal. Uh, er zijn wat Argentijnen die zich zorgen maken... dat er in Argentinië nog maar 2000 echte goede bandonions zijn. Elkjaar... Ja, want wat toeristen nemen ze steeds mee. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja die, uh, hey, als een soort, uh, als een soort uh, hoe noem je dat, een, uh, een, een, een souvenir. Um, ja, het is misschien een wat dun verhaal, maar het is wel heel mooi gemaakt. En het, ja, het, de weemoed druipt er vanaf. En dan, ja, daar hou ik wel van, van die weemoed. En ja, het hoogtepunt is wat mij betreft toch wel een, een, een jonge man van, uh, met indiaans bloed. Die zelf ook heel graag bandoneon wil spelen. Maar hij heeft geen geld voor een bandoneon. En Samen met zijn vader maakt hij een soort nep bandoneon. En Dat doen ze door wijnpakken samen te drukken en die plakken ze dan allemaal aan elkaar, zodat je toch een soort harmonica hebt. En dan aan de uiteinde zit dan nog weer een ja. stukje karton waar ze dan knopjes op hebben getekend, alsof dat de knopjes van de bandoneon zijn. En daar kan hij dan toch op, op, ja, op oefenen. En dan fluit hij als het ware gewoon de melodie mee. Nou, dat, ja, dat is, van dat soort details. Hartveroverend. En dan heb je de andere film die je hebt gezien, Beer is Cheaper Than Therapy. Ja, ook een Nederlandse film van ja. Simone de Vries, die uh, nog te gast was uh, Afgelopen, afgelopen ja, deze week? Ja. Um, de ja. ja, geweldig portret van uh, Fort Hood, wat um, ja, de, de grootste Amerikaanse basis is, waarvan dan een heleboel jongens worden uitgezonden naar, naar Irak, naar Afghanistan. Um, misschien het bekende verhaal van soldaten met uh, post-traumatische stressstoornissen, wat ze misschien wel kennen van Vietnamfilms of ook van uh, die Honigman uh, Crazy. Maar ja, ze weet echt heel dicht bij die, bij, die, bij die mannen te komen. Echt een detail van een man die vertelt... Uh, ja, dat hij er eigenlijk moeite mee heeft om menselijke rechten op te ruimen. Omdat hij het vaak heeft meegemaakt... Dat, uh, dat, dat, dat collega's of vrienden werden opgeblazen. Maar ja, ja, hersenen had hij dan toch weer wel moeite mee. Want ja, had hij dan net de jeugdherinneringen vast... of de herinneringen aan een huwelijk? Ja, dat, dat soort details. En... Moet dit nou? Ja, nou ja. ja nou, het is een hele indringende documentaire. En wat, wat, wat wel... Goed is, is dat uh, wat schrijnend is, is dat dit hele patriotische jongens zijn die die ja, ook allemaal rondlopen met met tattoos van I'm proud to be an American soldier. Uh, echt van die jongens die hun, hun ziel en zaligheid hebben gegeven. En ja, als zij dan vervolgens last krijgen, dan reageert het leger helemaal niet. En dan zeggen ze gewoon: Ja, je moet niet zeuren. Uh, en als ze echt niet verder kunnen, ja, dan worden ze gewoon gedumpt en geloosd. En dan, dan krijgen ze geen geld of wat dan en ook. En, ja, het is echt het portret van het Amerikaanse leger... als een, uh, ja, een wolf die haar eigen kinderen opeet. En als je dan al die beelden ziet van die stad... die ja, helemaal bezaaid is met, met van dat soort teksten als... Uh, we salute uh, our, troop, uh, our troops. Ja, dat is dan toch ineens heel erg cynisch en, uh, en schrijnend. Ja. Twee mooie films gezien, twee Nederlandse documentaires op het ITVA. En daar duik jij nu dit weekend helemaal in, neem ik aan. Hè? Ja, ik, uh, ik ga meteen weer weg. Heerlijk, ja. fijn. Geniet ervan. Het, het is soms ook wel... Geniet is niet altijd het juiste woord, maar fijn zeker. Veel zien. Jeroen Stout en na het weekend komt hij weer terug met nieuwe verhalen. Uh, ik praat in dit uur uh, verder met Rachida Lamrabet. Zij heeft een boek geschreven wat zeer de moeite waard is. De man die niet begraven wilde worden. Het is net verschenen bij de Vlaamse afdeling van de be bezige bij. Maar wat maakt het uit? Het is verschenen in hardcover. Uh, er komt een vraag binnen of een opmerking van een luisteraar. Hans die schrijft ons dag. De verdeeldheid in België, de taalstrijd die al tientallen jaren duurt... stemt niet echt tot optimisme over de haalbaarheid... van de multiculturele samenlevingen. Op zijn best leven etnische groepen min of meer vreedzaam naast elkaar... zonder zich al te veel met elkaar te bemoeien. Is zijn commentaar op voorafgaande uitzending. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, ik denk dat het uh, een, ja, een tristig perspectief is. Hè. Ik, um, ik denk dat we inderdaad gedwongen zijn om met elkaar samen te leven. En um, dat het niet zal volstaan om naast elkaar te leven. Want dat hebben we al zoveel zo jaren gedaan. En, en, en thuis, dat is niet bevredigend. En dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Want je, je, je deelt een samenleving op in zoveel compartimenten... als er, als er kleurtjes zijn, als er gemeenschappen zijn... en. Um, je gaat nooit op die manier een soort burgergemeenschap vol vormen... van mensen die achter hetzelfde project staan... en naar hetzelfde toe willen. Um, ja, je kan zo geen gemeenschap vol vormen, denk ik. Um, dus het moet, het moet veranderen. Uh, jij, jij kunt dit weten, Rashida, want jij bent uh, groot geworden... je woont nu dan in een waarschijnlijk pittoresk dorpje... onder de rook van, uh, van Luik. Maar je bent uh, groot geworden in Borgenhout. Dat is een... Uh, een bekende wijk in Antwerpen. Een bekende wijk waar de multiculturele samenleving heel erg uh, voelbaar is. Mag ik het zo zeggen? Of hoe noemde Abdelkader Benali het laatst ook alweer? Klein Marrakesh of uh, iets in die geest. Ja, het ja, is, is, is een wijk waar je vooral uh, um, heel veel Marokkaanse gezinnen uh, bij elkaar hebt. En um, dat is een beetje het prototype van hoe, uh, hoe de samenleving nu is in, in, in België, in Vlaanderen. Namelijk uh, aparte eilandjes van allemaal verschillende etnieën, verschillende gemeenschappen. En um, ja, er is absoluut geen, geen, geen aansluiting of heel weinig aansluiting met die, met die bredere, uh, blanke samenleving. En dat is, uh, dat is problematisch. Nu moesten het allemaal... Um, Mensen zijn die het, die het gemaakt hebben, die hun weg vinden, hebben gevonden in, in die maatschappij, die inderdaad uh, degelijk onderwijs uh, hebben genoten en een job hebben en een degelijke huisvesting hebben, dan zou je nog kunnen denken, ja, so wat. mensen praten niet met elkaar, maar uh, ja. ieder doet zijn ding en iedereen is, is tevreden, maar zo is het wel niet en uh, dat is wel een, een probleem. Want schets het leven eens in Borgenhout, jij, jij hebt er vanaf je tweede gewoond? Ik heb een, eerst in Deurne gewoond een hele lange tijd, want dat is een kleine gemeente naast, naast Borgerhout en vanaf de jaren tachtig in, in Borgerhout. En zoals ik al zei, toen we daartoe kwamen in, in, in de jaren tachtig, had je nog her en der um, Vlamingen die in de, de straten woonden en ze zijn um, beetje bij beetje weggetrokken. Uit die, die wijken, omdat ze zich daar niet meer goed voelden, omdat ze, ze, hun, nou ja, omdat ze de straat niet meer herkenden. En, en, en um, daarbij kwam nog dat uh, eind jaren 80 het Vlaams Blok, wat nu het Vlaams Belang is, um, opkwam in Antwerpen en, en furoren maakte. Um, wat, wat die tegenstelling tussen die gemeenschappen ook heel erg op scherp stelde, natuurlijk. Hè? Dat, dat, uh, het, het is van dan af dat je, dat je echt wel het idee kreeg. van dat er, er is inderdaad een wij en een zij. En um, die wij en die zij die, uh, zijn geboren om, om tegen, tegenover elkaar te staan. en niet om met elkaar in dialoog te gaan. Die wij en die zij en die partij waar je net over hebt. die, die laat je in je boek ook uh, terugkomen. Die heet Ons Volk op Eigen Bodem Partij. Nou, treffender kun je het bijna niet, <lacht> niet zeggen. En uh, die, die heb je ook een. Een, een, een grote rol laten spelen in, in dit verhaal. Daar hoort ook een welbespraakte leider bij... Uh, die hele volkstammen achter zich uh, Nou, dat, doet, uh, dat past naadloos bij het verhaal wat je nu uh, vertelt. Uh, want, want heb je echt het idee dat, dat met name die partij... En, en, en de achterban van die partij ervoor gezorgd heeft... dat dat wij gevoel zo uh, benadrukt werd... Ik bedoel, was daarvoor dat. Besef, ja, niet onder, zo, onder niet, meer. Niet zo nee, um, onder meer denk ik dat dat. Uh, zij hebben daar toch een heel cruciale rol in gespeeld door de retoriek die ze hanteerden. Uh, als ze um, in, hun, in, in, hun, in hun verkiezingsdebatten. En, en hoe op een gegeven moment. Um, wat, wat zij dan, dan verkondigen over. Want zij, het, Vlaams, het Vlaams blok toen had. had, had um, het is een, een nationalistisch Vlaamse partij die vooral wil dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. Maar heeft ook het, uh, een, ander, een ander belangrijk speerpunt. Is dat ze heel erg anti-migratie zijn. En, ja. heel, en nu de laatste tien jaar is er nog bijgekomen dat ze heel erg uh, islamofoob zijn, anti-islam. Mm -hmm. wat, wat denk ik ook wat, uh, wat, wat je hier uh, ziet bij uh, de PVV. Ja. En um, door, die, uh, door dat discours, die retoriek voortdurend te herhalen en, en um, systematisch hele grote groepen van, van, van de Belgische samenleving te criminaliseren en in een verdomhokje te zetten, hebben ze dat discours eigenlijk. Um, Verkocht aan, aan de bredere samenleving, aan de bredere blanke samenleving. En de, de, de meer traditionele en, en respectabelere partijen, die hebben. Dat gedachtegoed overgenomen. Dat gedachtegoed overgenomen, gepolijst, wat salonfeeg gemaakt. En nu is dat uh, discours. Uh, dat is het enige zaligmakende. Jij, jij schreef ergens, ik meen in 2007 of 2008, kwam ik tegen. dat je zegt, we worden gegijzeld door. De, door die partij, door het denken van die partij. Schrappig dat jij dat toen schreef, want dat horen wij hier in Nederland... Eh, als het de PVV aangaat, horen wij dat nu de hele tijd in het debat. Hoe heb je het persoonlijk ervaren? Want jij was gewoon bewoner met dat gezin. Eh, en jij komt toch uit een klassiek Marokkaans gezin... in de zin van een groot gezin, een arbeidersgezin... En ik denk misschien zelfs wel, ik geloof ook een gezin. Well, althans ouders. M, ja, mijn moeder is, kan, kan Arabisch lezen en schrijven, dat wel, ze is tot, naar de lagere school geweest. Dus mijn vader heeft zichzelf leren lezen en schrijven toen hij de overtocht maakte van Noord-Marokko naar, naar, naar West-Europa. Dus het, het zijn analfabeten, um, ja, vooral mijn vader was, was, was analfabeet, maar zeker geen, geen domme man. Het was een hele lucide uh, man die wist waar hij naartoe wilde. Um, en het, het klopt dat, dat je, dat, ja, toen, toen, ik, toen ik opgroeide in die wijk, um, ja, had je, had je do, door inderdaad die retoriek van wij tegen zij, dat, dat gevoel heel sterk, dat dat er een grote, boze, blanke buitenwereld is... die niets, niets, niets van je moest hebben. En dat, dat is natuurlijk heel erg nefast voor de ontwikkeling. En, en het vertrouwen dat je sowieso moet hebben... In, in, in, in, in je samenleving en in je medemens... wil je, wil je daar uh, een rol willen kunnen spelen... en, even, en evenwichtig in kunnen, uh, kunnen opgroeien. Hoe ben je dat weer kwijtgeraakt? Of heb je het helemaal <laughs> kwijtgeraakt? Ik, ik, ik hoop van wel dat ik het, uh, dat ik het <laughs> kwijt ben geraakt. Maar het... het, het, het um, het laat wel wat, wat na natuurlijk. Um, dat wantrouwen was, was, was, was een van de dingen die ik het lastigste vond. Omdat dat ook, het ook hinderlijk is als je inderdaad met die houding de wereld ingaat. Ja. Het, het bemoeilijkt zoveel zaken. Je kan geen oprechte contacten hebben, omdat je denkt van... wat denkt zij of hij? En, en waarvoor staat hij? En, en je, je stelt je die vraag. Die, die vraag stelde ik me, zeker toen ik aan de universiteit studeerde... stelde ik me die voortdurend. En dat, dat, was, dat was hinderlijk. Want je, je laat het de vader in dit boek ook zeggen. Hè? Zelfs als jullie volledig vergeten zijn waar jullie vandaan komen... He, zegt hij vertelt hij zijn kinderen keer op keer. De Europeanen vergeten dat niet. Of dat wantrouwen dus tussen, tussen, tussen de immigranten en, en, en de hier al wonende uh, Europeaan... wordt ook van beide kanten uh, in stand gehouden. Ja. En, en, en bevestigd steeds keer op ja, keer. Ja, maar dat is inderdaad omdat zowel die eerste generatie man... als, als die Vlaams blokker of, of die, die extremist... die hebben een, een, een eigen agenda... En uh, die vader wil bijvoorbeeld zijn droom om terug te keren niet opgeven. Dus hij moet zijn, zijn kinderen wel uh, goed duidelijk maken dat dit niet hun land is. Dat ze hem vroeg of laat gaan moeten volgen naar het, naar het land van herkomst. Ja. En die Vlaams, uh, of die extremisten, die, uh, uh, die, uh, die, heeft, die heeft ook een agenda. Die uh, wil inderdaad terugkeren naar een soort utopisch... Um, homogeen Vlaams landschap, waar het eigen volk uh, heel duidelijk gedefinieerd is, waar je, waar je echte Vlamingen hebt, wat dat ook mag zijn. En je ziet dat niet alleen, dat discours is nu niet, is, is, is, is, wordt nu niet alleen gevoerd door die hele extreme partij, maar je hebt nu vandaag de dag, de NVA is de grootste Vlaamse partij in... in, in ja, de, grootste Vla de grootste partij in België. En die hebben dat discours ook van. Uh, hebben het over. Uh, wat is een echte Vlaming? Een goede Vlaming? Wat is een hardwerkende Vlaming? En het is dat soort van. Um, uh, stereotypische. Um, um, voorstellingen van. van wat, een, wat is een cultuur? Wat is een volk? Die het moeilijk maken. En, en, en, en het, het, is, het is heel. Um, moeilijk om dan... Een, een, ja, je, er is geen nuance in dat debatje. De Vlaming, volgens mij, wat is dat? Dat bestaat volgens mij ook niet, want als je kijkt naar Monsif, ja, die man... De hoofdpersoon uit jouw Ja, boek. de hoofdpersoon uit, uit dit laatste boek, hij is een um, moderne... Um, moderne moslim. Moderne Europese moslim, met Marokkaanse roots, maar hij is ook Belg. En um, in die zin is hij dus volledig verankerd in die Vlaamse samenleving ook. En volgens mij kan je, kan je, dan, kan je dan niet... Hij is ook een exponent van die Vlaamse samenleving. Ja. En, en dan kan je niet um, volhouden dat uh, de Vlaming um, inderdaad 100%... Uh, Europeaan is en, en, en katholiek is en in die Vlaamse ja. klei uh, uh, geworteld is. Dat kan, dat, je kan ook zeggen dat mensen als Mondstief inderdaad deel uitmaken van die nieuwe samenleving. Hoe, hoe belangrijk is die, uh, is die achtergrond, dat leven in Borgenhout, Antwerpen... dat uh, de, de, het gezin waar je uitkomt uh, uh, uiteindelijk geweest voor je schrijverschap eigenlijk? Um, ja, ik denk, zoals voor elke schrijver wel, dat het een belangrijke rol speelt. Het vormt je ook en, en het, um, het, legt je, het legt je accenten. Dat wat je belangrijk vindt om over te schrijven, wordt, krijg je ook van daaruit mee, denk ik dan. Ja. Um, voor mij is het op dit moment bijvoorbeeld heel erg urgent dat ik over die achtergrond... Um, dat ik daarbij stilstaan, dat ik daar iets mee doe. Dat is wat ik nu wil, wil, wil doen. Dus, um, ja, je, je putt sowieso uit je eigen klei, uit je eigen achtergrond. En, en dat, doet, dat doe ik niet alleen. Dat doet ook een Tom Lanois, dat doet een Annelies Verbeke, een uh, Mortier. Dus. Dat doet iedere schrijver, maar je, jij hebt wel een inhaalslag uh, te maken. Of je had in ieder geval een inhaalslag te maken. Omdat je, omdat je heel veel vooroordelen voorbij moest natuurlijk in de eerste plaats. En ook omdat omdat je, je je eigen omgeving eigenlijk min of meer uit moest. Of zie je dat niet zo? Ja, ik zie, ik zie het niet als, als ik. Als, nee, het is niet, geen manier om, om mijn omgeving. Um, om uit mijn omgeving uit uh, te breken. Het is, het, is, het, is, um, het is denk ik gewoon de, de, de behoefte om um, mijn verhaal ook te, te, te vertellen. Of het verhaal. Um, of, of de werkelijkheid gezien door, door mijn ogen... Als, als allerindividueelste schrijfster. En die blik die is gekleurd door, door mijn opvoeding, door mijn door, door, de op, door, door mijn omgeving door de mensen die, die, die mij hebben grootgebracht, door de talen die ik rondom mij heb gehoord, dus dat zijn allemaal dingen die heel erg cruciaal, uh, cruciaal mm. zijn. Maar bijvoorbeeld we spraken met Charles uh, Ducal hij, dat is een pseudoniem voor uh, Frans Dumortier. hij is een Vlaams dichter maar hij is ook een goede vriend van je en hij zei ik geef in Leuven Nederlandse les op de middelbare school, laat mijn leerlingen graag kennis maken met Vrouwland, Rachid Elida's omdat ze daar kennis maken met de identiteitsworsteling van een Marokkaanse vrouw in België. Gevangen tussen de eigen cultuur en de Belgische. Dat zie je in haar laatste boek ook terug. Blijkbaar is dat haar thema. Heeft hij daarmee de spijker op de kop? Dat is mijn thema nu. Um, maar, ik ga... maar niet voor altijd. Nee, ik denk het niet. Ik hoop het niet. Nee, je bent ja. bang dat je eraan vastgenageld ja, wordt, ik denk Dat is inderdaad, want toen ik... Um debuteerde met Vrouwland had ik ook nooit gedroomd dat ik gebombardeerd zou worden tot allochtone schrijfster, maar plotseling was ik, was ik wel een allochtone schrijfster en dan heb ik zoiets van, Wa, waar, waarover, wat is dat dan? Uh, wat zegt dat dan over mij? En ik denk dat dat inderdaad heel weinig over mij zegt, maar het zegt heel veel over degene die mij dat etiket toebedelen. Dat ze inderdaad niet gewoon zijn dat mensen zoals ik uh, met die dubbele achtergrond uh, plotseling uh, verhalen beginnen te vertellen. Toch niet in Vlaanderen. In Nederland is men daar al wat meer vertrouwd mee. Maar in Vlaanderen is dat echt een rariteit. En dan moet je daar ook een rare naam voor bedenken. En, en uh, wat ik schrijf is dan ook niet de, de literatuur zoals we die kennen. Maar dan is, dat is dan iets exotisch. En dat, dat, is, dat vind ik wel vervelend. Je hebt nog een kleine halve minuut nog maar om iets op je tegel te zetten. We krijgen na ons zometeen André Krouwen en Adelheid Roos in het programma Twee Dingen. Maar wat ga je erop zetten? Ja, nu ik ga daar het, uh, het um, motto opschrijven van uh, van Nora uit het boek. You're not a winner yet. You're not a winner yet. yet. Ja. Dus er is nog hoop, ja. Ja, want dat is een ambitieuze dame. Hè? Het is time Sorry, is money en money is, is time. is ja, ook, maar. You're not niet, a winner yet. Niet rusten op je, Laurie. Je bent er nog niet, maar het kan komen. Dankjewel, je Rashida. Leuk dat je was. Dank mevrouw Lamra. -Bet. Dit was aflevering 2379. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunst. NTR brengt cultuur. Elke dag. Filmregisseur Frans Wijs laat een nieuwe weg in. Ze praat met over het humor in de opera. En is alle muziek onschuldig? Of kan een liedje ook fout zijn?